4 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het Keniaanse Hoogrechtshof heeft Uhuru Kenyatta... definitief uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen. Kenyatta kreeg bij de verkiezingen begin deze maand ruim 50% van de stemmen... iets meer dan zijn tegenstander Raila Odinga. Die besloot tegen de uitslag in beroep te gaan... omdat de verkiezingen volgens hem niet eerlijk waren verlopen. Het Hoogrechtshof heeft nu bepaald dat de verkiezingen wel eerlijk waren... en dat Kenyatta kan worden beëdigd als opvolger van president Kibaki... Vooraf had zowel Odinga als Kenyatta gezegd... zich bij de beslissing van het hof neer te leggen. De politie heeft een van de twee jongens opgepakt... die worden verdacht van de overval op een bus in Heemskerk. De twee bedreigden de chauffeur donderdagavond... en gingen er met geld vandoor. De aangehouden jongen is 19 en komt uit Heemskerk. Omdat het onderzoek nog loopt, kan de politie niet zeggen... hoe ze de overvaller op het spoor zijn gekomen. Ook is niet bekend of bij de man een deel van de buit is teruggevonden. De Nederlandse toneeljury heeft de eerste nominaties bekendgemaakt... voor de belangrijkste toneelprijzen. Kanshebbers voor de Louis Door, de prijs voor beste mannelijke dragende rol... zijn Hein van der Heijden, Pierre Bokma en Vetje van Huet. Genomineerd voor de Theodor voor beste vrouwelijke dragende rol... zijn Marieke Hebink, Carina Smulders en Halina Rijn. Eerder deze week maakte de jury al bekend wie er genomineerd zijn... voor de prijzen voor de beste bijrollen... Later in het seizoen komt de jury nog een keer bij elkaar... en worden mogelijk nog meer acteurs en actrices genomineerd. De toneelprijzen worden uitgereikt in september. Het weer, af en toe zon, maar in het binnenland ook kans op een sneeuwbuit... is 4 tot 6 graden. Morgen in het oosten nog kans op wat sneeuw. Tweede paasdag is het droog. De zon schijnt dan geregeld, maar het blijft wel koud. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazin van de Avro. Hans Smit. Ja, nog een half uur opium. Een half uurtje vanuit de Amstelhooyer in Carré. Het is een grappig weer vandaag, want het is een beetje zonnig en ook weer bewolkt. Maar het is hier in ieder geval tropisch. Aan tafel twee gasten, Nos van der Lely, echtgenote van filmer en fotograaf Johan van der Keuken. Maar ook uh, samenwerkend altijd met hem geweest, toch? Ja, 30 jaar samengewerkt. Ja, ja. Dus ik uh, was officieel de geluidsvrouw. Maar ik deed natuurlijk veel meer, want we deden eigenlijk alles samen. Hè? Ja. En met weinig anderen. Ook, ook de montage bijvoorbeeld? Nee, montage niet. Nee. Dat, dat was we echt zo me wel mee, Maar daar was dus een, uh, een professional naast gezeten. En, ja. en dat deden ze toch voornamelijk met z'n tweeën. Ja. Okay. Ook aan tafel uh, Jeroen Wilaert, want hij heeft een uh, boek geschreven... Het Vlaanderen van de Ronde, een lijvige gids mag ik het wel noemen. Cultuur en landschap van de klassieken. Want morgen is het weer zover. Je bent ook een beetje ja een soort tournee. Je komt uit Zeeuws-Vlaanderen... en je moet weer naar Brugge, of je moet naar Brugge. Je, je wil heel graag naar Brugge, want daar is de start morgen, toch? Ja, ja. Ik kom uit Zeeuws-Vlaanderen... want daar heb ik met mijn vrouw een huisje. Vrouw, mijn vrouw trouwens ook een hele goede partner. Of, Frankrijk <laughs> van de Tour ging hiervoor. En Loes was altijd mee. En en heb uh, had... jij foto's ook gemaakt? Zij heeft ook foto's ook gemaakt? Ja, een paar. Ja. Een auteursfoto. Ja, een, ja. een foto uit Kortrijk. Ja. Van het prachtige Belfort daar. En, ik ben, ben blij, Hans, moet ik je zeggen, dat ik hier zit... Uh, voor een boek over de cultuur en het landschap van een ronde. Want dat geeft toch wel aan dat dat wielrenner toch veel meer is... dan een ordinaire, besmeurde sport. Het ja. is echt een sport in een landschap waar Die duistere man... dingen gebeuren. Ja, we, zo zo we gaan het niet over doping hebben, dus begrijp ik ook straks. Nee, nee, nee. er nee, nee. Nee, nee, nee, nee. Okay, nou, staat wel iets in het boek, maar het, het gaat meer over de vervoering voor Vlaanderen. Ja. Vanavond is open, maar ook op televisie. Cornel Maas, goedemiddag. Hey Hans. Vijf over half elf, Nederland twee. Wat ga je allemaal doen? Ja, geen, ver, geen vervoeringen van Vlaanderen. Dat, dat is dan weer jammer. Maar we hebben wel een, een fijn trio dat optreedt. Zazie heette zij. Drie dames. Oh, leuk. Dat is een jazzachtige pop, maar ja. je kent ze wel. Uh, Wonnen ooit ook het Concours de la Chanson. En zijn nu, hebben net een eerste album af. En komen bij ons een uh, single zingen. Uh, wat ik bijzonder vind is dat Erik en Bo Schneider er zijn. Erik Schneider, de oude rot zou je haast kunnen zeggen. Volgens mij heeft hij nooit een. Ik vraag me eigenlijk af of hij ooit een Theodor heeft gewonnen. Of Louis Door, moet ik zeggen. Maar in elk geval. Uh, uh, hij is bijna 80 en zijn zoon Bo is 24, is vooral bekend voor goede tijden en slechte tijden. Doen dus heel andere toneel zal ik maar zeggen en gaan samen de planken op in het najaar en komen nu voor het eerst daarover praten. Ook nog wel bijzonder dat natuurlijk Wil van Kralingen eind vorig jaar overleed, want het is de moeder van Bo en de ex-vrouw van Erik Schneider. Dus ook daar zal het over gaan. Ja, 1967 Erik Schneider. Toen won hij de loei door. Ja, toen heette het ook niet. Volgens mij heette het uh, toen anders, die prijs. Maar hij heeft hem wel gehad een keer. Want toen waren we allebei plus vijf, reken ik even. Ja, nou. ja. Juist. <lacht> Verder, Verder gaan, we, ja. We gaan we... gaan ook nog voorlezen vanavond. Althans, uh, er moet meer voorgelezen worden. Heeft de stichting Lezen bedacht. Omdat dat ook aanzet tot zelflezen. Dus een ambassadrice ervan is zijn Gerda Havertong en Jan Meng... over de kunst van het voorlezen. Hij spreekt, spreekt onder andere al die Harry Potter boeken in. John Buisman is bij Paaspop met de allure van de Kerstkou. En uh, nou, hebben we hebben nog die Arja Lubach is er ook nog. Die, uh, die natuurlijk, die prachtige 4 heeft geschreven. Maar die neemt met ons het culturele nieuws door. En ik denk zomaar dat we het ook even over bloed, zweet en tranen zullen hebben. dan van gisteravond bij SBS. Even over half elf, Nederland 2, Opium Televisie. Cornel, dankjewel. Joep. Hoi. Dit is Opium. De Vlaamse hoogmis. Vlaanderen's mooiste. Het zijn maar twee bijnamen die aangeven dat de Ronde van Vlaanderen voor Vlamingen niet zomaar een wielerwedstrijd is. Jeroen zei het eigenlijk net zelf al. Jeroen Wielaard. Wielaard, wat wielaard is, gewoon hoor. What's ja. in de name, hè? Ja. Ja, ja. Stond vanochtend ook in een bijzonder aardige Vlaamse ja, recensie. Van ja, precies. Daarom, daarom kom ik. Het, het, het, ja. gek genoeg, ik zie die naam heel vaak staan. Maar het is mij nooit opgevallen. Nee. Maar Wielaard, ja. Nou ja, als je het zo ziet. Ja. Maar je maakt er een uh, reis door het uh, wielenlandschap. Vertelt in uh, het Vlaanderen van de Ronde ook over de geschiedenis en de cultuur rond de 100-jarige koers die morgen wordt verreden. Um het gaat ook veel over, over waar je lekker kunt eten en drinken, want dat is natuurlijk ja, de Vlamingen toevertrouwd. B waar eet en drink jij vanavond? Weet je dat Ik eet vanavond in Brugge in de Stoven met Bert Wagendorp, Marts Meets, Peter Aukerk en John Kroon. Er staat er een Grietjes of uh, van de ware moraal. Noemen ze. <laughs> Mensen van de muur. Ook, ja, ja. ook weer van die mannen die wel of niet met wielrennen zijn gestopt, maar er niet mee kunnen ophouden en de, in de muur daar ook dus mooie literaire verhalen over Het maken. Uh, literaire uh, wielerblad en dat is dat hè? met Vlaanderen van de Ronde ook gedaan. Ik mm. heb ook schrijvers gesproken. Ik ja. zie dat je daar toevallig Dimitri Verhulst open heb uh, geslagen. Ja. Maar Tom Lanois staat er ook in, uh, met zijn observaties over Vlaanderen in de ja. ronde. Het was bijzonder aardig om te vertellen. Mm -hmm. Want ik heb Tom benaderd, die ik al heel erg lang ken, van vroeger, van Café Paniek, 84 en zo, heel lang geleden. Alina Nesno. Prachtig. En uh, Tom, die keek mij zo aan en zei, ah, maar Jeroen, daar weet ik niks van. Ja, mijn vader nam me mee naar de koers. Sint-Niklaas, waar ze vandaan komen, daar startte de ronde, mm -hmm. ging Tom kijken. Yeah. Nou, afijn, ik maak toch een afspraak met hem, kom in Antwerpen, waar hij sinds Kort woont in de geboortestraat, woonstraat van Paul van Ostaaien. En ik krijg daar toch een, een college van een uur van Tom Lanois, die niks van de Ronde wist... Maar en toch. die vertelde daar honderden af. Want dat zit in de, in de, in de, in de genen bijna, hè? bij de Vlamingen. Toch? Uh, veel, veel dieper dan bij ons. Ja. Wij hebben wel een wedstrijd waar we trots op kunnen zijn... de Amstel Gold Race. Mm -hmm. Maar die wordt door de Limburgers, waar die wordt gehouden... vooral gezien als verkeershinder. En Ronde van Vlaanderen is een, uh, een nationale Vlaamse feestdag. Veel... Uh, heftiger beleefd dan de Heuse Nationale Feestdag. Ja. Jij noemt al uh, Tom Lanois, Dimitri Verhulst, uh, Hugo Kams. Het zijn uh, in jouw boek... Uh, Hugo Klaus ook. Hugo klaus. Ik had nog twee interviews met hem liggen. Ja. Lang na zijn dood toch aan elkaar ja. geschreven ja. tot één mooie en het klaus En het ineens ook over uh, wielrennen te gaan. Ja, maar ja. ja. Die had ook een grote passie daarvoor. Ja. Maar, maar die entre-acts, uh, waarom heb je daarvoor gekozen? Want het, is, het, is, uh, het zijn een beetje uitstapjes van, van de ronde af eigenlijk. Of uh, wat, ja, wat vroeg maar, ik... Ik wilde naast de, uh, mijn eigen observatie van uh -huh. een vent van, uh, uh, van uit het noorden... Uh, toch ook wat zieke, uh, uh, uh, welbespraakte mensen uit het land zelf hebben. Saadje van den Dries heb ik ook genomen. Uh, uh, zeer onbekend in Nederland, maar wereldberoemd in Vlaanderen... als presentatrice ja. van Vlaanderen Toerisme. En ze rijdt VT. zelf ook nog. Ze rijdt zelf. Ze heeft ook een heel goed boek geschreven. Ja. Vrouwelijk Verzet. Nou, ik had die... Die afstandelijke zijblik nodig. Want ik had ook kunnen kiezen voor weer een race. Een renners en ploegleiders. Uh -huh. Patrick Lefevre, uh -huh. Johan Museo, uh, Mark Sergeant Noem ze maar op. Maar dat vond ik niet passen. Ik moest uh, deze mensen hebben... met hun achtergronden uit hun Vlaamse land. En dan blijkt toch, dat ze stuk voor stuk toch wel iets hebben. Dus Dimitri Verhulst is een zeer... Ervaren coureur heeft de Ronde van Vlaanderen ook... met 10.000 anderen op zo'n toertocht gefietst. Mm -hmm. Guido Belcanto staat erin. Eh, afgelopen jaar nog zang, zang zingend op de, nacht van de, op de opening van het Boekenbal. Eh, eh, en, en ook een, een man met die vervoering. Eh, zanger en, en, en zo meer. Ve vele van die, van die mensen die je eh, daarvoor hebt gesproken... die hebben het ook over de vercommercialisering van de Ronde van Vlaanderen. Er is aan de hand, zeker. Ja? Hoe meet je dat? Maar het was, al, het was al commercieel vanaf dag één. Want die Karel van Wijndalen, die het heeft bedacht... had drie passies. Vlaanderen zelf, de Vlaamse uh, wielrenner, wielrenners en zijn krant. En die krant moest die verkopen. Mm. Dat, dat, dat combineren die. En als, wat toch ook het gevolg was van de hele Vlaamse emancipatie. Ik zeg, ik zeg ook heel duidelijk dat die Ronde van Vlaanderen... een product is van de Vlaamse beweging. Ah. Ook dus weer schrijvers. Guido ja. Gezelle, Albert Rodenbach... Um, en zo meer. Tot, tot, tot nu. Uh, je kijk, de Paul van, van, van natuurlijk. van, van, van Wijnendalen is al lang uh, bijgezet als godvader. wiens taal is verouderd. Uh, hij zou toch niet weinig content zijn met wat die Wouter van der Houten nu doet. Hm. Al zijn weer een heleboel Vlamingen daar die niet is, zo blij die, mee. Die, die Wouter van der Houten is de nieuwe topbaas. van um, een groot mediaconcern. Uh, onder andere de tak Woestijnvis. Zij hebben vorig jaar een geweldige televisiereeks over de ronde gemaakt. Hm. Simpelweg de ronde, een soap over de ronde. Hm. En die man die wil dat de wielrennen moderniseren... wil die Ronde van Vlaanderen moderniseren... en heeft daar die muur die mythische muur van Geert Berger eruit gehaald. En Jij vindt nu... dat wel goed, ja. Hoe zet die muur uh, lastig. Nou, ik doe in ieder geval niet mee met het grote Vlaamse geweeklaag. Maar het wel aardig om te vertellen. Het staat ook op de cover. En in het boek dat ik vorig jaar... bij de eerste gemoderniseerde ronde van Vlaanderen... die dus van de muur was afgeweken... Yeah. Yeah. toch direct uit de start naar de muur ben gegaan. Ik dacht, er gaat daar iets gebeuren. Ik voel dat zeker. En, en daar stond een vent... Met een groot kruis in wielenbroek en een, en een mantel. En die mantel viert die af. En die de schoenen gingen uit en met dat kruis ging hij blootsvoets naar de kapel boven op de muur. En eenmaal aangekomen zei hij: Jezus, hebt minder afgezien dan ik zeker. Hè? <lacht> en dat was een ludieke manier ja. om dat protest te laten horen na die van den houten. Maar die heeft daar gewoon maling aan. Wouter van den houten is het tegendeel van de, moen, van de flamboyante, gezellige, bourgondische Vlaming. Hmm. Het is gewoon een man die zaken doet, die die ronde van Vlaanderen ook moet redden. Want het is een peperdure aangelegenheid. Ja. Nou, dat doet hij onder andere door op die nieuwe, op die oude kwade mond... heel veel partytenten neer te zetten en daar 5.000 Vlaamse VIPs. Ik wist niet dat het er 5.000 waren, maar het ja. zijn er toch 5.000, ja. Heel veel geld te laten betalen om daar... Eén dag heel belangrijk. Dat te zijn is dan, dan, in dat een is dan de die vercommercialisering natuurlijk ja. ook een beetje. Je, je, je kwam ook, dat las ik ook, uh, het in een wielermuseum. En daar uh, de Vlaamse verslag hebben. Jan Wouters, die wordt aggeerd met een grote foto. Jan, ja, ja. een van je de grote oude collega's. Heeft, ja, die heeft jou ooit uh, de, de, een beetje de boudewijn Bug van het cyclisme. Hij noemde mij, Jan noemde mij de boudewijn Bug van het cyclisme. Is dat een. Uh, dat is een eerde ja, ja, dat vond ik zo ontzettend <laughs> aardig van. Maar voel je dat zelf ook zo? Ja, nou ja, met. Tuurlijk, maar Boudewijn was toch, denk ik, wat groter in de stille oceaan ja. bij de Ronde van Vlaanderen. En, en, uh, ik mis hem zeer, trouwens. Ja, ja, ja dat, dat soort wie niet. programma's ja. ja. moeten er weer komen. Ja? Zullen wij dat gaan doen over de Ronde van Vlaanderen? Zou kunnen. Samen, voor de AVRO. Dan moet ik hem fietsen, zeker. Ja. Zeg, zou jij zo niet Vlaam willen zijn? Want dat lees ik er ook een beetje tussen de regels door. Dat je zoveel liefde voor, voor die mensen... Uh, maar ja. al relativeer je ook wel tegelijkertijd. Ja, wel, maar ik, ik ben daar graag. En ik... ik ik voel me ook wel een halve Vlaming. Ik heb niet, ik heb niet dat Calvinistische, Nederlandse. Dat, dat, dat nuchtere. Dat, nou, ook, nou, ook alles van het wielrennen afzeiken. Dat heb ik niet. En in België weten ze ook van doping. Hè? Johan Museeuw, hun, hun leeuw van Vlaanderen. is tien jaar geleden ook ontmaskerd en van zijn voetstuk geflikkerd. Ik heb Johan Museeuw daarom een maand geleden het eerste exemplaar gegeven. En ik heb gezegd: de leeuw. Is mens geworden. En zo van dat soort mensen zijn er heel veel. Niet alleen maar op masker de Vlaanderen. Vlaanderen. Vlamingen hebben ook wel een masker op. Okay. Het zijn voefelaars en het zijn plantrekkers. Ja. Maar ze zijn zo gezellig. Het ja. is een mooie gids geworden, joh. Het Vlaanderen van de Ronde, verschenen bij de arbeiderspers. morgen wordt de Ronde van Vlaanderen Vrede. En natuurlijk live te volgen op Radio 1 bij de collega's van langs de lijn. Kot op de tv kijken, hè? niet naar de Belg. Het is nou ook eens een keer bij ons op de TV weer, zeker. Oh! Oké, okay, goed. Wij gaan uh, naar de 80 seconden. Wij geven elke week. Uh, uh, uh, wij gaan, uh, oh, we gaan niet naar de 80 seconden. Nou, weet je, het misverstand. Ik zal het uitleggen. Aan tafel Wat is de zit 80? Nosh van de lady. Ja. Maar onze 80 seconden, dat is degene die uh, bij ons uh, 1 minuut en 20 seconden mag vullen, die heet Nash. En daarom dacht ik even oh, okay. dat, dat nee, we dat gingen doen. Maar het die hem... is er niet? Nee, ja, die is er wel. Maar de bedoeling is dat ik, dat ik eerst het gesprek over Johan oh, van okay. der Keuken ga voeren. Gisteren opende namelijk in het uh, Filmmuseum AI in Amsterdam een tentoonstelling... waar het uh, foto- en filmwerk van Johan van der Keuken gezamenlijk is te zien. Uh, en Nosje van der Lely, hier aan tafel echtgenoot, maar ook geluidsvrouw van Van der Le van de Keuken... Reist met hem de hele wereld rond, is mede verantwoordelijk voor zijn werk... Het, het, moet, het moet een mooie confrontatie geweest zijn om alles op die enorm ja. grote schermen nou, in de te zien. Eerst zou ik zeggen: uh, de, de, de expositie heet Tegen het Licht. Ja. En het is in de eerste plaats uh, kijken naar het werk van Jan van de Keuken. Filmisch gezien. Dus de fotografie heeft een kleinere plaats, ja. want zij zijn tenslotte een filmmuseum. Ja. En uh, ze hebben uh, heel origineel gebruik gemaakt van zijn werk. Zijn oeuvre. En dat uh, zodanig gebracht dat ze. Uh, zo noemen het. voor een deel hebben gedemonteerd. Dat wil zeggen dat ze zijn films. voor een deel uit elkaar hebben gehaald. Dat klinkt als een, als een soort is, maar. Wat dat, zeg mag. Je? dat klinkt als een soort heiligschenis, ja, want dat, dat doe je niet. Maar dat is het niet echt, want ze hebben hm? wel. Uh, uh, de fragmenten gerespecteerd. Ja. en in een loop geplaatst. en dan in, op vier schermen naast elkaar. Uh, lopen die loops steeds. En worden dan... Uh, ja, op verrassende wijze... worden die verschillende scènes dan weer met elkaar geconfronteerd. Ja, want dan ontstaat er een heel mooi beeldrijm in feite. Wat, ja. wat van de keuken zelf misschien niet eens bedacht zou hebben. Nee, maar ik denk dat hij er blij mee geweest ja? zou zijn. Ja, ja dat, dat was natuurlijk steeds de kwestie van... wat zou ja. hij zelf ja. ervan gevonden hebben. Maar uh, ik was uh, heel aangenaam verrast over hoe ze dat gedaan hebben. En dan heb je dus, dus steeds een film. Meerdere films naast elkaar. Mm -hmm. Steeds gedemonteerd ja. en weer in elkaar gezet en dan uh, steeds op vier schermen. Dus dat is als je binnenkomt is het een overweldig, overweldigende ervaring. Ja, ja, het was een mooie. Ik ben ook geweest op die tentoonstelling ter voorbereiding op dit gesprek. Het, het, het was een mooie confrontatie ook met dit werk en ja. blijkt hoe rijk het uh, oeuvre is van Johan van der Keuken. Ja. Want, want schets hem even voor ons. Wie, wie was de documentairemaker Johan van der Keuken? Uh, ja, nou, ze hebben de expositie genoemd tegen het licht en het woord tegen is daar, zeg maar, belangrijk. Hij was uh, een behoorlijk opstandige uh, kunstenaar. Hij, hij was gewoon een kunstenaar die in, verschillen, in verschillende disciplines eigenlijk werkte. En uh, als je binnenkomt bij de expositie... dan is het eerste wat je ziet is een, een, een uh, korte film die heet De Poes. Mm -hmm. En De Poes is gemaakt in de, voor televisie als een uh, deel van een feuilleton. Waar, dat was, Miss Bouwman was dan degene die dat uh, programma had. Ja, die had een programma die, die nodigde mensen uit om een soort kettingbrief. Uh, ja, brief, en dat moest hè? dan een, een soort thriller worden. En dat was dus... Uh, nou ja, dus, dus, dus, dus iemand maakte een stukje en dan een week daarna De kwam het volgende stukje. Ja. En dat moest dan een, een opbouw zijn, moest dan heel spannend zijn. Maar hij, uh, als altijd in verzet, had geen zin om daar aan mee te doen. Dus hij... Hij gebruikte dat, uh, die tijd die hij had op mm -hmm. televisie... om uh, zijn, zijn beginselverklaring eigenlijk ja. over wat kunst is... en hoe je kunst zou kunnen inzetten in de maatschappij. En uh, filmde daarbij zijn poes. En maakte dat spannend ook door muziek. En, ja. En, ja. Uh, we, we kunnen luisteren naar een fragment. Dan okay. horen we inderdaad die, ook die beginselverklaring ja, van, durf, van de keuken. Ja. De film zou een middel kunnen zijn tot verandering... Hiertoe moet hij de vaste verwachtingspatronen aantasten. Hiertoe moet hij een dynamisch evenwicht scheppen van vormen waarin onze werkelijkheid beschreven kan worden. Ja, we worden een beetje de spinnende poes, toch? <laughs> ja, en hij, hij gebruikt zijn stem dus daar, zeg maar, in uh, suspensachtige mm -hmm. talen. Ja. Ja, ja. Ja. Het was ook meteen het einde van, het, uh, van de feuilleton. Want ja, dat, niemand wilde hierop doorgaan. Nee, dat was echt uh, van helemaal ontregelend. Ook, ik, ik herinner me ook die uitzending. Dat mensen dus echt perplex daar ook. Uh, nou ja, nu is, met een publiek. En van, wat moeten we hier nou van denken? <laughs> en dit hoort toch helemaal ja, niet zo. Ja, en dat zo dat... was eigenlijk zijn manier van werken. Ja, is dat, dat, dat dwars te denken, is dat daar ook altijd gebleven? in, in ja. zijn werk? hij, hij heeft... vond dat ook essentieel. Films vond... gemaakt over, over de, de weg van het geld, bijvoorbeeld. Hè? Ja, money, ik... I love money. Uh, dollars, I, I love, love dollars. dollars. Ja. Ja. Ja, ook over Amsterdam film gemaakt. Ja, en die film, dus I love dollars, is eigenlijk uh, heel essent uh, Die Tijd zou nu. Is tijdloos eigenlijk. Nou ja, hij is nu eigenlijk aan de orde. Ik bedoel, mm het -hmm. gaat over de banken en, en, en, de, en de beurzen en hoe, hoe de manipulatie gaat. En, de weg van het geld, de bankiers en de geheimzinnigheid daaromheen... en eigenlijk ja, wordt dat doorgeprikt. en Helaas is er niks veranderd. Hmm. En zijn we daar onlangs nog mee ja. geconfronteerd. Is, is, en zitten we er nog steeds middenin natuurlijk. Wat, wat dat betreft, kun je zeggen dat hij zijn tijd voor je vooruit was? Hij was sowieso zijn tijd vooruit. Yeah. Ja. Ja. Ik denk dat ook zijn hele gebruik van uh, beeld en, en geluid... en, en de, de, de, de confrontatie, dus de... de um, hij zou echt heel goed kunnen functioneren nu, in deze tijd... waarin je dus uh, meerdere schermen hebt... en uh, ja, wanneer meer, weer meerdere disciplines samengaan en ook op elkaar botsen. Dat was eigenlijk waar hij voor stond. Hij zou uitstekende videoclips kunnen maken, bijvoorbeeld. Denk ik. Ja. Ja. Zijn er overigens mensen, uh, hedendaagse Van de Keukens, die dat dwarsen... Uh, combineren met uh, de beeldtaal die hij gebruikt. Nou, ze hebben in, het, in, de, exp, in de reeks uh, films die ze uh, ge, uh, gebruiken in dit. Uh, Deze overzicht. Ze dus ik, een, ja, ze hebben dus een retrospectief van zijn films ook. Hè? Maar dan hebben ze dus een zij, verschillende zijprogramma's, waaronder ook jonge makers die ja. uh, in, ja, vergelijkbaar werken. Of, of in elk geval. Um, Iets, iets uh, vanuit dezelfde beginselen uh, film, dus, films maken. Dus ja. op zoek naar de van de ja. keuken van, ja. van 2013. Ja, dat ja. is, een, is een heel interessant programma wat er ook bij is. Ja. Ja. Ja. Was het ook een fijne eentgenoot? <laughs> In zekere zin wel. Ja. <laughs> Niet makkelijk. Nee, nee. Want uh, ja, gedreven, zo totaal gedreven dat het, het hele leven daarover ging. Ja. Altijd. En ik begreep ook al snel dat wilde ik deze man behouden, dan moest ik... Meewerken. Dan moest ik dat ook <laughs> fantastisch vinden. En dat vond ik ook. Dus ja. we gingen meteen op reis. En het was een... Uh, ja, voor mij ging de wereld ook open. Ja, ja. Dankzij hem. Nou, het is een mooie samenwerking geworden. Want het, ja. het heeft heel veel moois opgeleverd. Ja. Johan van de Keuken. Tegen het licht. Tot en met 9 juni in het Filmmuseum AI. En dat is in Amsterdam-Noord. Dat kunt u niet missen. Ik dank Nosh van lady, dat u er was. Graag gedaan. En van uh, Nos, dus inderdaad nu naar Nash. Uh, hij maakt liedjes om mensen dichter bij elkaar te brengen met een mix van moderne klassieke muziek en alternatieve rock. Uh, eerder stond hij in de finale van de singer songwriter wedstrijd Mooie Noten. En uh, twee weken geleden verscheen zijn debuutalbum Running Forward. Zanger Gerhard, die vorig jaar nog bij ons een gast was, die kondigde hem aan. Berlijn Nash heeft een uh, hele bijzondere stem. Een hele mooie lichte sprankeling. Zijn muziek uh, zet enige aandacht. En uh, ik hoop dat jullie dat voor hem hebben. Gun jezelf de kans op een nieuwe artiest in je cd bak Daarom de tachtig seconden van Merlijn Nash. De tachtig seconden van... Ik had het niet beter kunnen zeggen, Merlijn Nash. When I breathe in, let the black out, let the white spin round. When is it gonna fall down? Like the steady paper house, like the spirits of Dat is over, denk ik, hè? APPLAUS wel netjes binnen de 80 seconden. Ik hou het op 60 seconden, Marlijn. Sorry? Ongeveer 60 seconden was het. Maar... 60 seconden? Ja, ik denk het wel. Ja, je had nog zoveel tijd over. Paper house. Um, uh, wat, wat is de kern van dit verhaal? Wat, wat wilde je vertellen? Nou, ja, kort gezegd gaat het over het innerlijke conflict. Uh, een beetje wat je in het vorige gesprek ook hoorde. Uh, je kan in deze tijd sowieso of je kop in het zand steken... of heel goed opletten wat er om je heen gebeurt. Maar er gebeuren zoveel heftige dingen... dat het soms heel verleidelijk is om alles te negeren... en in je eigen wereld te zitten en te zeggen... nou jongens, van leef ga je dood en het maakt allemaal niet uit. En uh, die, die, die, die tweestrijd, die, uh, die kan in mij heel sterk leven. Haha, dus. ja. Ja, op die manier. Ja, ik snap het. Uh, een idealist, dus? Ja, wel een beetje. Ja? Ja. Ja. Kun je met muziek de wereld verbeteren? Um... Nou, ja. nou laat, ik het, laat ik het zeggen aan de hand van een voorbeeld. Um, er, toen, er, toen er een aantal jaar geleden werd bezuinigd op onderwijs en, uh, en kunst en cultuur... en een aantal andere dingen... dan zag je dat alle docenten de straat op gingen toen er bezuinigd werd op onderwijs. Ja. en Alle kunstenaars de straat op gingen toen er bezuinigd werd op uh, kunst en cultuur. Ja. Maar ze kwamen in principe niet echt voor elkaar de straat op. En ik denk dat dat ook een, een stukje je hart openzetten en, en je zo bewust zijn van wat er om je heen gebeurd is. En ik, ik denk dat muziek ervoor kan zorgen dat, dat het niveau meer aanwezig is. Oké, okay. dankjewel Marlijn Nees. 15 april in zaal 100, podium voor Ongehoord Geluid... aan de Witte Straat in Amsterdam, 29 mei in Bitterzoet in Amsterdam. Marlijn .com is zijn site. Nog even de motoren starten aan het einde? Kan best. Ja. De bus, onderweg naar een optreden. Deze week met met wil Albertie onderweg naar Beverwijk. Ja, met enige vertraging. Want de opname van Paul de Leeuw liep een beetje uit, begrijp ik mevrouw Albertie. Ja, inderdaad. Het liep een beetje uit. Maar het, het, het liep zo mooi uit. <laughs> dat ik eindelijk weer... Nou, ik, ik geloof naar bijna twintig jaar... weer samen met Paul uh, de Leeuw uh, mijn hoofd weer op je schouder gezongen. Ach. En dat, ja, dat, was, dat deed ons alle twee uh, wel heel wat. Omdat toen eigenlijk weer allemaal begonnen is uh, ja. Uh, ja, ja. met mijn carrière. Ja. Dus het was ja. heel, heel lekker om te doen. Ja. Ja. U bent nu onderweg naar Beverwijk voor een voorstelling van De Jantjes. Uh, het 125.000ste kaartje is uh, eerder deze week verkocht. U heeft zelfs ja. uh, zelf aan de kassa gezeten van Carré. Onverklaarbaar of, of niet? Verklaarbaar, dat succes van die musical? Uh, nou ja, verklaarbaar. Ik hoorde net al een klein stukje hoe belangrijk uh, muziek is. Mm -hmm. en, en, en dit is muziek wat, uh, en liedjes uh, ja, die iedereen meezingt. En ja, het is vrolijk. Het is, uh, het, het is een feestje. Ja. En ik denk dat, uh, ja, dat Nederland daar, daar behoefte aan heeft. En ja, uiteindelijk is het ook een prachtig en, en goed geschreven stuk. En uh, ja, ja, het, het is ja. natuurlijk van om. Onschatbare waarde dat het Nederlands is. Het is cultureel erfgoed, kunnen we rustig stellen. Ja, u, u, u. absoluut. Ja? Ik kwam even niet op het woord, maar ja, dat, uh, dat bedoel het. ik. is het. Ja, ik wist dat u dat wilde <laughs> zeggen. Wat, wat, wat, ja. Zijn er bepaalde dingen die u altijd meeneemt naar de voorstelling? Uh, ik, ja, ik neem, neem altijd mee een ochtendjas. Dat is het ochtendjas oh, van ja. mijn moeder. Uh, omdat je je natuurlijk moet omkleden en, en ja. heel lelijk maken... Ja. En, dat neem ik altijd mee en uh, ja, je hebt natuurlijk wel wat, wat talismannen, mm -hmm. mooie stenen die, die ik altijd bij me draag en uh, ja, dat, dat zijn eigenlijk de ja. dingen uh, die die belangrijk zijn. Dat zonder die dingen voel ik me toch minder nee. uh, minder, minder thuis. Minder thuis. En zijn er nog bepaalde rituelen voordat u bijvoorbeeld voor u op weg gaat of voordat u opgaat? Uh, ik, ik, voordat ik op ga gaan we met de hele cast uh, maken staan we in een, uh, een cirkel. En dan zeggen we altijd 1, 2, 3 in godsnaam. <laughs> en Mooi. dan loop Ja, dat wordt gezegd in, in uh, ook in, in, in, in het jantjes. stuk. in de yeah. yeah. En ik loop dan naar voren en dan sla ik altijd een kruis. Ik sla altijd een kruis voordat ik uh, voor wat ik dat ik, uh, als ik iets ga doen. En dat. Uh, ja, dat doe ik iedere avond. En dan vraag ik ook altijd ja, dat ik graag wil stralen. Ja, want nou, dat is tot nu toe lukt dat uh, behoorlijk. Uh, behoorlijk. <laughs> ja, nou, vanavond ja. weer. Fijn stralen, nog een goede reis. En bedankt Absoluut. dat we even in de uitzending wilden komen. Heel graag gedaan. Dag. Dankjewel. Dank je wel. Dag. Wil ik Alberti. Onderweg naar het Kennemer Theater in Beverwijk. Of het is uitverkocht of niet. Ik weet het niet. Ik heb geen idee. Moet u even bij de kassa gaan proberen. Dit was Opium voor deze week. Uh, Jeroen Wilaert is inmiddels onderweg op de fiets naar Brugge. Uh, Nos van der Lely is ook weg. Marlijn Nash, die uh, pakt zijn gitaar in. Of zijn piano. Uh, u wilt reageren op dit programma? Natuurlijk, dat kan. Opium met AVO.nl. Om 5 uur op Nederland 2. Kunstuur met uh, onder andere aandacht voor de Nederlandse kunstenaar Wim T. Schippers. Fenomeen, zo wordt hij genoemd. En uh, Twitter, kan ook. Twitter naar Apenstaat Opium AVO of uh, Apenstaat Hans Opium. Mag ook. Of bezoek onze Facebookpagina, like ons, moet ik dan zeggen. Volgende week zijn we er weer. Dan de muziek van Laura Jansen, die komt hier. Als je erbij wil zijn, dat kan. Tussen half drie en half vijf zitten we hier in de Amstaf Foyer van Carré. De doekgang is geheel gratis. Na half vijf op Radio 1 het Sportforum met Dione de Graaf. Uh, ik zeg alvast een heel fijn weekend. Fijne Pasen en dergelijke. En uh, Dione, wat ga jij uh, na, vijf, na half vijf doen? Hoi Hans, Hoi. Uh, nou, wij gaan uh, praten over de afgelopen sportweek. Dat doen we met uh, Henk Hoijting van Trouw, Danny Hesp... voorzitter van uh, de Vereniging van Contractspelers, en met Tom Boot natuurlijk. En het zal veel gaan over voetbal, want uh, het Nederlands elftal doet het goed. Met gezwinde spoed gaat het richting het wereldkampioenschap in 2014. Maar we gaan het natuurlijk ook hebben over het failliet van de voetbalclub Veendam. Of is er toch misschien nog iets mogelijk? Na half vijf, na het nieuws met Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal. Klanten van de Bank of Cyprus met het tegoed van meer dan een ton... raken mogelijk 60% van hun vermogen kwijt. Dat hebben de ministers van Financiën en de Centrale Bank bekendgemaakt. De eerste 37.500 euro boven een ton zijn de spaarders in ieder geval kwijt. En als dat niet genoeg is om de crisis bij hun eigen bank te bezweren... moeten ze nog meer inleveren. Het Keniaanse Hoogrechtshof heeft Uhuru Kenyatta definitief uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen. Kenyatta kreeg bij de verkiezingen begin deze maand ruim 50% van de stemmen, iets meer dan zijn tegenstander Odinga. In de hoofdstad Nairobi zijn strenge veiligheidsmaatregelen van kracht. Tot nu toe is het er rustig op straat. Vanuit de westelijke stad Kizumu komen wel berichten van onlusten. Honderden aanhangers van Odinga gooiden daar stenen naar de politie.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 Vanavond en vannacht verdwijnt een groot deel van de bewolking in het noorden. En ook in Limburg kan nog een sneeuwbui overtrekken. Het koelt af naar min 1 tot plaatselijk min 4. En morgen, paas zondag, lijkt het weer sterk op dat van vandaag. Stapelwolken, een enkele winterse bui, maar ook zonnige periode. Het wordt een graad of 5. Er is morgen iets meer wind, windkracht 3 tot 4 uit het noordoosten. In het warre gebied af en toe een vrij krachtige wind, windkracht 5. Maandag ook droog weer met stapelwolken en opklaringen. Wellicht komt de temperatuur een graad hoger uit. Na maandag verandert er weinig. Droog, wolkenvelden en ook wat zon. Overdag wordt het zo'n 7 graden. S'nachts houden we een paar graden vorst. Het blijft veel te koud voor de tijd van het jaar. Aan de b verkeersinformatie. informatie. Hier staan files bij Rotterdam op de A16 in beide richtingen. Twee kilometer voor de Van Briedenordbrug. Langs de lijn met Dionne de Graaf. Dag dames en heren, goedemiddag. Dit is Langs de Lijn van zaterdagmiddag 30 maart. We praten tot zes uur met drie gasten over de afgelopen sportweek. Maar eerst de ruimbaan voor de actuele sport. In Amstelveen wordt dit weekend de Europa Hockey League gespeeld. Eerst aan de wedstrijden in de achtste finales op het programma. En vanaf morgen volgen de kwartfinales. Tim Steens is voor ons in het Wagnerstadion. Tim, goedemiddag. Goedemiddag, Dionne. Uh, Amsterdam vocht voor een plaatsje bij de laatste acht. Hoe is het te vergaan? Ja, goed. Kijk. <laughs> Ja, het was moeizaam moet ik zeggen. Ze hebben met 2-1 gewonnen van Atletiek Terrassa. En dat is uh, de Spaanse kampioen. En uh, ja, het was een moeizame wedstrijd zoals ik al zei. Het werd snel 1-0 door Robert Tiggers. Vlak voor rust werd het 1-1 door een eigen doelpunt van Nicky Leijs. Een verdediger van Amsterdam. De Kant tegenwoordig bij het hockey dat je die bal uh, via je eigen stick in je goal werkt. Binnen de cirkel dan is het een doelpunt. Dat betekent 1-1. Maar goed old Take Takema. Hij is weer helemaal fit en helemaal terug. Hij scoorde de derde strafcorner en zorgde voor de 2-1 winst. En dat betekent zoals je al zei dat Amsterdam maandag in de kwartfinale staat. En die gaan dan spelen tegen Biesten, euh, Nee, ik moet zeggen tegen de winnaar van Waterloo Ducks tegen Berliner. En die wedstrijd wordt nu gespeeld. Bloemendaal, dat plaatste zich al eerder euh, vanmorgen voor die kwartfinales en die gaan spelen tegen het Engelse Biesten maandag in de kwartfinale. Ja, want Bloemendaal won dus ook. Hoe overtuigend was die winst? Ja, heel overtuigend. 6-1. De uitslag doet anders vermoeden, want het was bij 2-1 nog een beetje spannend. Of nog die andere Spaanse club, Club de Campo, terug zou komen. Met uh, sterspeler Moritz Fuuste in de gelederen. En uh, ja, bij 2-1 werd het nog even een beetje penibel. Maar uiteindelijk liep Amsterdam heel, mak of heel makkelijk door naar uh, 6-1. Dus dat betekent dat uh, ja, Bloemendaal en Amsterdam maandag die kwartfinale gaan spelen. En morgen hebben we geen Nederlandse club in die Eurohockey League Verwacht je uh, nog wel een Nederlandse deelnemer bij de laatste? 4? Ja, ik verwacht ze allebei. Kijk, <laughs> een, beetje, een beetje optimistisch kijken. Heel goed. Nou ja, ik zeg op Bloemendag speelt tegen Biesten. En die moeten ze kunnen hebben, die Engelse uh, club. En uh, ja, Amsterdam speelt tegen de winnaar van Waterloo Ducks uit België. En Berliner... Dat is een van de minste Duitse clubs, zeg maar. Dus uh, ik verwacht dat zij allebei uh, in de final voorkomen. En die worden dan met Pinksteren gespeeld. Ja, en dan, uh, zoals de reglementen voorschrijven... er mag geen Nederlandse finale komen. Dus dan moeten ze in de halve finale tegen elkaar. Zover is het natuurlijk nog niet. Maar goed, ik neem aan dat Bloemendaal en Amsterdam allebei winnen. En dan met Pinksteren tegen elkaar spelen. Oké, okay, dankjewel Tim. Tim Steen sprak uh, na de wedstrijd van Bloemendaal... met routinier Wouter Jolie. Jolie was uh, natuurlijk zeer goed te spreken... over de 6-1 overwinning op Club de Kampo. Ja, hier zijn we heel erg, heel erg tevreden mee. Dit hadden, we, dit hadden we ook eerlijk gezegd niet verwacht dat we zo dik zouden winnen. Want Spanje is, of Campo is gewoon toploer uit Spanje, dus super. En ze hebben een paar uh, Duitse internationals aangetrokken dit jaar? Ja, er zijn ook drie hele goede Duitse spelers. Vuurst uh, is wereldspeler van 2012, en ook Deke is uh, gewoon een van de betere spitsen ter wereld op dit moment. Dus uh, daar hebben we ook wel uh, echt aandacht aan gegeven. En ik denk uh, zeker dat Glenn en Aby. Uh, uh, compliment verdienen hoe ze vuurster uit hebben gehaald. En ook de verdediging met deken. En, uh, het belangrijkste vind ik zelf dat we echt als team uh, gespeeld hebben. Vandaag de afgelopen week in de competitie waren we niet even, even steady. Uh, maar vandaag was echt een goede, goede teamprestatie. Dus dat was mooi. Ja, 6-1 lijkt heel makkelijk, maar bij 2-1 werd het nog even lastig, hè? Ja, klopt. We stonden, we stonden 2-0 voor. En uh, Eigenlijk een beetje uit het niks, voor mijn gevoel, uh, viel die 2-1. Het was een mooie goal in principe, maar uh, dan moet je altijd even opletten dat ze dan niet de flow krijgen... of dat je niet eventjes passief wordt van, oh, we moeten nu verdedigen om niet de 2-2. Maar uh, wat we goed deden was gewoon door aanvallen, we haalden een corner en uh, werd snel 3-1. En toen uh, zijn we geen moment eigenlijk meer in de problemen gekomen. Ja, over die corner gesproken. Jullie hebben een uh, goede Australische International over die corner. Ja, klopt. Dat... Uh... We hebben met Chris Urello, dat is de cornerman van Australië. En uh, die heeft inderdaad een van de beste corners ter wereld. En uh, nou, dat liet hij vandaag zien, want zowel de 1-0 als de 3-1 was gewoon een hele belangrijke goal. En uh, ja, dat geeft dan, geeft dan toch weer extra, wat extra lucht, dus dat is lekker. Ja, jullie zitten nu in de kwartfinale. Uh, maandag, tweede paasdag tegen Beeston. Uh, hoe wordt dat? Eerlijk gezegd uh, weet ik niet heel uh, veel van Beeston. We hebben een aantal keer wel tegen East Grinstead en Reading in de EAL gespeeld, maar Beeston nog niet zo vaak. Dus dat wordt uh, zowel vanavond als morgen gewoon video kijken. Ja, want jullie zijn de afgelopen drie jaar in de kwartfinales uitgeschakeld. Uh, het is wel de bedoeling dat jullie verder komen dit jaar? Ja, dit jaar uh, staat, staat er wat druk op. Dit, uh, nee, we moeten gewoon, uh, of we moeten, maar mm. we willen gewoon heel graag dit jaar naar die KO4. Dat is de laatste ronde met Pinksteren. En uh, nou, we gaan hier alles aan doen de komende twee dagen om, uh, om dat te bereiken. Ja, ik vraag het ook met name omdat uh, Teun de Nooijer natuurlijk afscheid neemt dit seizoen. Dus het lijkt mij voor Teun ook wel mooi dat jullie en die final voor halen... en misschien nog verder in het landkampioenschap komen. Ja, dat, dat geeft natuurlijk iets extra's. Ik bedoel, Teun, uh, nou, dat hoef ik niet te zeggen... Maar... Maar het is gewoon de beste hockey alle tijden. En die gun je, gun je het mooiste afscheid dat er is. Dus we zullen, we zullen maandag nog een stapje extra zelfs voor Teun doen. Leeft dat een beetje in de groep wat je nu vertelt? Nog niet heel erg, even, geef ik eerlijk toe. Uh, Teun, ja, je kent Teun natuurlijk zelf ook. Die is daar altijd ook zelf vrij rustig onder. Uh, die hoeft daar ook allemaal niet zo de aandacht op. Maar ik denk uh, dat dat misschien, zeker als we maandag winnen en je komt in die ko voor of je komt in die play-offs, Dan ga je natuurlijk wel beseffen dat het de laatste wedstrijden van uh, Teun zullen worden. Dus, uh, dus misschien dan, maar nu nog niet. In Duitsland spelen de vrouwen hun Europa Cup. In Hamburg bereikte Laren de tweede ronde door een 2-1 overwinning op Rood-Wijs Köln. Langs de lijn Sportforum. Meningen en analyses over sportactualiteiten. We gaan deze week, de afgelopen week, bespreken met Henk Hoyting van Trouw. Met Danny Hesp van Spelersvakbond, PVCS. En met Tom Boot natuurlijk. Welkom alle drie. Laten we even het uh, sportmoment uh, van de week nemen. Henk, met jou te beginnen. Wat is jouw moment van de week? Nou goed, uh, laat ik de, de wedstrijd van Nederland zelf te nemen. Roemenië, goede wedstrijd. Maar vooral uh, uit de persconferentie van Van Gaal na afloop. Uh, ook Van Gaal tevreden, beste interland uh, onder zijn leiding, terecht wel. Maar hij laat dan ook dingetjes vallen die op dit moment... Uh, merk ik, uh, nog heel weinig verder worden, worden meegenomen... En waarvan ik toch wel denk dat het in het hele project van Gaal, om het maar even zo te noemen, uh, verstandig is om het op te slaan. Hij zei opnieuw iets over Anja Robbe, die de wissel daarvoor tegen Estland uh, vaak op de verkeerde kant had gespeeld. Hij had eigenlijk niet gedaan wat, Loei, uh, wat Van Gaal zei. Mm -hmm. Hij stond nu wel stijf op zijn linkerkant, maar nog was het. Ik zal nu niet helemaal in de tijd treden, maar nog was het, bleek het niet helemaal goed te zijn. Toch een vooraanstaand het international. En Snijden en Van de Vaart. Daarover zei hij ook duidelijk van, ik heb een positie voor ze gecreëerd... waarop ze al minder hoeven te lopen. Hè? Dat is al helemaal voor ze een beetje zo ingesteld. Uh, maar het zou nog heel goed mogelijk zijn, zegt hij... dat ze ook daarop zich nog zouden moeten verbeteren. Dat valt nu, ik bedoel, uh, het is een leuke wedstrijd van Persie, is het mannetje. Het valt allemaal niet zo op, maar uh, sla het allemaal op in het achterhoofd... want het is heel interessant hoe dat gaat lopen in de toekomst. Ik sla het nu alvast even ja. op en kom zelfs dit uur er nog op terug. Wat okay. vind je daarvan? Ja. <laughs> uh, Danny Hesp, jouw moment van de week? Nou ja, dat lijkt me logisch uh, dat dat Veendam is. Het uh, mogelijke faillissement van Veendam. Daar zijn wij uh, dichtbij betrokken. Ja. We contact met, uh, met alle personen die, uh, die daarbij... Uh, uh, ja, ja, de bewindvoerder, uh, uh, de club, uh, de spelers. Ja, We hebben met alle maal contact om... Uh, om te kijken hoe het nu gaat. Ja, en of het misschien nog een andere kant op zou kunnen gaan. Is dat ook waar jullie rekening mee houden? Nou, goed, de bewindvoerder gaf aan dat eigenlijk een beroep... Uh, dat dat niet zou plaatsvinden. Omdat de situatie dusdanig zou, slecht zou zijn... dat er geen doorstad mogelijk is. Mm -hmm. Maar ja, als je ziet wat er allemaal in de regio Veendam loskomt... en in, eigenlijk in heel Nederland... ja, dan is het wel heel mooi om te zien. Maar of dat genoeg is om, uh, om uh, dinsdag toch... Uh, uh, uh, nou, misschien een doorstad voor elkaar te krijgen... ja, dat... Uh, dat moet er maar blijken. Ja, dus een uh, vervelend moment van de week voor jou. Ja, ja eigenlijk wel. Ja, voor, ja, voor mij en voor, uh, voor spelers, voor medewerkers, supporters en iedereen die uh, Veendam dan een uh, warm hart toedraagt. Ja. Ton? Ik wil het ook even over het nederlands Elftal hebben. Uh, Henk deed het net al. En over van Persie. Iedereen was natuurlijk vrolijk. En in een vraaggesprek met Hans Kraai zei hij heel wijze dingen. Uh, hij zei. Laten we nu even kijken hoe we in moeilijke tijden met moeilijke situaties omgaan. We hebben nu alleen maar alles met de wind En Dat sprak mij heel erg aan als coach. Een goed team is niet alleen goed in goede tijden, maar juist goed in slechte tijden. En misschien komen die tijden nog en ja. dan moeten we nog maar afwachten. Ja, maar goed, als hij het nu al onderkent, ja. dat vind ik heel erg goed. Ik bedoel, dan word je niet verrast in ieder geval. Goed, we komen straks uitgebreid terug hoor, op het uh, Nederlands elftal. Maar we willen graag beginnen met uh, Veendam. De voetbalclub is failliet. De club uit de Jupiler League uh, kon niet genoeg geld bij elkaar sprokkelen... om het uh, voortbestaan van de club te waarborgen. Interim-directeur Piet Scholtens.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 Een bijna onmogelijke opgave, zegt interim-directeur Piet Scholtes. Het gaat dus over ongeveer 1,1 miljoen euro. Henk, zag jij dit aankomen? Nou, als je het niet had zien aankomen, dan... Ik weet niet waar je dan de afgelopen jaren hebt gezeten. Want ja, ze zijn, wat is het, twee, drie jaar terug... zijn ze al een keer failliet geweest, in feite. 2010, hè, Ja, er zit daar natuurlijk nauwelijks achterland. Qua industrie, maar ook wel qua publiek en zo. Dus ja, dit is hoe vervelend inderdaad voor de betrokkenen... Uh, voor de mensen die er gevoel bij hebben. Maar het is, het is onafwendbaar. Ja, Is dat voor jou ook zo, Tom? Ik denk het wel. Wat uh, Henk zegt is dat ze absoluut geen bestaansrecht hebben. En zelfs, kijk ik even naar uh, Danny. Als er een doorstart komt, krijg je hetzelfde weer uh, de, in de, in, uh, volgend jaar of het jaar erop. He, dus geen bestaansrecht, hard, maar dan maar stoppen. Ja, uh, dit zijn... Uh... Nou, een beetje deprimerende tekst hè, hier aan deze oh, tafel. valt wel mee, hoor. <laughs> maar ik wil, even, ik wil even naar de trainer, naar Gert Herkens. Uh, uh, meneer Herkens, goedemiddag. Goedemiddag. U, u, ik heb gelezen dat u nog heilig gelooft in een, in een doorstart. Hè? Dus uh, dat u denkt dat u volgende week uh, tegen Excelsior speelt. Ja, dat klopt. Kijk, bij, uh, het faillissement is uitgesproken. En, uh, nou, de berichten waren heel somber. Eh, wat ik net hoor hoorde uh, om wat de andere mensen aan tafel zeggen... Maar in de loop van de week is er zoveel gebeurd en uh, merk ik heel veel enthousiasme. Dan merk ik dat er grote geldbedragen uh, op de tafel gaan en uh, dat er veel acties zijn die heel veel geld opleveren. Uh, waardoor het erop begint te lijken dat er gewoon een doorstart komt. En onze curator is een hele heldere man, en duidelijke man. Die heeft ook duidelijk gezegd, ik, uh, ik ga daarin meedenken, maar er moet ook inderdaad het benodigde bedrag aanwezig zijn. En dan moet er moet een goed beleid zijn naar de toekomst. Dus In die zin hebben ze aan tafel gelijk. Dus, maar ik denk wel dat er wat dingen zullen gaan veranderen. Ja, Maar, maar uw vertrouwen, waar, waar is dat nou op gebaseerd? Op, op uh, de acties in Vendam en omstreken? Nou, gewoon op het, het landelijke proces wat nu bezig is. Uh, het is niet alleen Vendam en omstreken. Het is een landelijke actiecampagne geworden. De wereld draait door, VI, een uh, sms-actie. Het levert zoveel geld op dat je dus... Uh, de begroting volgend jaar ook uh, sluitend denk te kunnen krijgen... En ...als de andere partijen weer mee gaan bewegen... ...en uh, de sponsorgroepen, de gemeente, de provincie... Uh, ja, en, ...en de, de businessclub die erachter zit... ...alle mensen die bezig waren met maar ...zagen dat het gat te groot was... ...dat gat wordt nu uh, zienderhoog gedicht. ...en dan denk ik dat heel veel partijen zeggen... ...oké, okay, dan slaan we de handen in elkaar en dan gaan we verder... ...alleen in de toekomst, en dat verhaal uh, merk ik aan tafel... ...ja, ja dat is heel duidelijk dat je wel een ander soort beleid moet gaan voeren... Uh, ja, om de club wel staande te houden. Dus de begroting zal wel uh, reëel omlaag moeten... en anders ingevuld moeten worden. Ja, precies, want hier aan tafel is uh, het idee... als die doorstarter komt, is dat dan niet tegen beter weten in? Ja, nou ja dat is een terechte gedachte, omdat het vaker moeilijk heeft. Maar als je nu merkt wat er loskomt in, in de landen... kijk, ik denk dat de teleur, teleurstelling van veel mensen ook daarin zit... omdat je drie jaar geleden ook in zo'n situatie hebt gezeten. Kijk, uh, het is wel heel belangrijk dat de club dan leert van de fouten uit het verleden... En dat je een lagere begroting samenstelt. Uh, de, de kosten nog, nog beter probeert in de hand te houden. En, en probeert meer inkomsten te genereren uit de plannen die in de regio zitten op het moment. Met een verbreding van N33, de Eemshaven. Kijk, daar moet je dan uh, wel je inkomsten uit genereren. Uh, u klonk afgelopen maandag nog zeer uh, te neergeslagen. Hoe is deze week eigenlijk voor u geweest en voor de spelers? Nou, ik moet zeggen, mijn week werd per dag beter. En dat was in het begin inderdaad te neergeslagen en ook echt wel uitzichtloos. Uh, maar toen we woensdag weer begonnen met trainen, toen de acties door Henk de Haan werden opgestart, de grote aanjager van de regio op het moment, en die krijgt heel veel mensen mee. Uh, we zijn donderdag weer gaan trainen en dan merk je dat er ook echt geld binnenkomt, dat er stromen gaan lopen. Nou, in die zin dan krijg je wel, uh, wel per dag meer hoop. Nou, vandaar dat ik vrijdag ook uh, naar wat geluiden uit de regio uh, en, en andere... Je merkte iets anders bij de curator. Van nou ja, goed, uh, misschien moeten we toch wel eens even naar de spelersgroep kijken voor de toekomst. En Zo'n en zo opmerking geeft we mij aan dat er toch nog niet een definitief nee is. En Als dat dit weekend doorzet en Simone FM zit erachter, uh, we hebben nog een benefietconcert. Ja, dan denk ik dat het uh, zomaar een doorstart kan worden na dinsdag. Nou, ik ga eens even kijken hier aan tafel uh, of dit enthousiasme ook uh, de mensen hier meekrijgt. Mag ik Tom nog boot? even een vraag stellen? Hoeveel geld is er dan al opgehaald? Want ik dacht dat ze zeven ton zo, sowieso al nodig hebben. En hoeveel geld hebben jullie opgehaald? Uh, er is, dat, dat bedrag, de teller, stond vanmorgen boven de 250.000 euro in de acties... Nou ja goed, dan, als dit in dit tempo doorzet, dan denk ik dat daar een, een eindeactie komt van uh, ruim 3, 3,5 ton. Nou ja, goed, dan waren de investeerders dus uh, die al gezegd hebben dat ze met 2,5, 3 ton uh, mee wouden werken. Dus dat, ja, dan zit je dus al uh, ruim boven dat halve miljoen. Dan gaat het ook al dicht richting de 7 ton. Ja, dan zou het kunnen dat de curator zegt van uh, luister, ik ga nu eens uh, praten met mijn schuldeisers, met de belasting. En, en met, uh, met de gemeente om te kijken of ik daar nog... Uh, dat andere tol kan verdienen. Hè? Anders is het misschien wel nul voor de, de andere partijen. Uh, Danny Hesp uh, van de Vereniging van Contractspelers, de voorzitter. Um, je bent wel heel druk in de weer geweest uh, deze week. Ja. Maar dat is misschien wel helemaal niet nodig als ik dit, uh, als ik dit hoor. Nou goed, het, uh, ik heb heel veel contact met Angelo Saintje en die, net uh, als Gert, uh, zijn het eigenlijk experts in faillissementen lijkt wel. Want, uh, uh, maar ja, t, ja, wij hopen natuurlijk ook dat al die acties die nu op poten uh, zijn gesteld, dat, dat die gewoon effect hebben. En, en, maar vooral naar de toekomst toe dat je inderdaad een beleid kan gaan voeren waarbij je uh, op langere termijn gewoon uh, financieel gezond blijft. Ja. En ja, uh, hopelijk uh, kan dat gebeuren. Je, je hebt met, met spelers om de tafel gezeten al. Hoe is dat afgelopen week gegaan? Nou goed, voor ons is het natuurlijk het, het, het moment belangrijk dat je er bent. Mm -hmm. uh, we hebben sowieso contact uh, telefonisch met, uh, met de aanvoerder. En dan, dan zeggen we ook van ja, wanneer is het noodzakelijk om even langs te komen. Ja, de jongens hebben we deze week toch een beetje een rumoerige week gehad, uh, niet getraind uh, een paar dagen en daarna weer wel. En we hebben de afspraak gemaakt op het moment dat het uh, uh, dinsdag bekend wordt. Dan komt als goed is donderdag het, uh, het UWV of woensdag het UWV. Ja, en dan zijn we daarbij om, uh, om de jongens daar te ondersteunen. Ja. Henk Oeting, um, als uh, je Gert Hirkens hoort, uh, ja, zou je, kan je daar wel nog enig enthousiasme bij voelen? Nou, ik, ja, nou enthousiasme. Ik, ik wist nog niet, maar daar is, nou, is een beetje zo. Ik wist niet dat Simone even hem ook ging meewerken en dat de N33 wordt verbreed en zo. Nee, ik begrijp dat allemaal heel goed. En het. het, het, het, het het is ook eigenlijk heel vervelend om daar, om daar wat over te zeggen. Want je, je, dan verval je in dit soort dingen, dat is ja, zuur. Ja. Want nou ja, wat ik net al zeg, het is, het is normaal gesproken niet haalbaar. Waarom zou het, als, als ze het zouden redden. wat volgens mij hypothetisch is. maar waarom zou het beleid dan ineens heel anders gaan worden. als het al twintig jaar is zoals het is? Ja. Bij die kleine clubjes die toch een periodetitel willen winnen. en die daar wel eens een onverantwoorde uitgave voor gaan doen. Ja. Die periodetitel gaat volgend jaar. Als het, gaat die weer lonken op een bepaald moment, dat weet je me niet. Dus ik, ja, ik, bedoel, ik begrijp het allemaal wel. En ook van al die acties, uh, dat moet je ook weer een beetje relativeren. In die zin dat een heleboel mensen zelfs natuurlijk zonder enige verantwoordelijkheid hoeven te doen. het geld wat ze geven of het, of het liedje wat ze gaan zingen op een benefietconcert. Die mensen gaan niet als het doorgaat, die gaan volgend jaar niet het salaris van de spits en van de rechtsbek en van de linkshalf betalen en niet het jaar daarna en het jaar daarna, wat toch zou moeten gebeuren. Dus ja, het lijkt me gewoon. Het is, het is aangetoond dat het niet haalbaar is. Mm. En uh, want jij zei net van ja, het is allemaal heel deprim deprimerend. Dat valt allemaal best wel mee als je het breder bekijkt. Uh, ik bedoel, drie jaar geleden nog maar zei de vorige KNVB-directeur Henk Kessler... Uh, dat we nu, over drie jaar, uh, 32 clubs zouden hebben. En dat vond hij eigenlijk ook wel een, een reëel aantal. En dat vind ik eigenlijk ook, zo'n klein lang als het onze. We hebben er nu 34, dus nog steeds twee te veel. Ik bedoel, er moeten clubs af. En wil je in het voetbal gezond? Ze maken het voetbal al redelijk gezond. Met een strengere licentiecommissie, in de Eredivisie en dergelijke. Dus ja, nogmaals, het is onafwendbaar en het moet maar gebeuren ook. Nou, ik, denk, ja, moet ik, toch eens Den ik denk als je gaat kijken naar uh, bijvoorbeeld een uh, F.C. Os. Uh, een paar jaar geleden gedegradeerd naar de topklassen, uh, werd ook gevreesd voor, voor het bestaan. Uh, dat die op dit moment gewoon een positief uh, uh, uh, resultaat boeken. Gewoon, uh, het hele, over het hele jaar genomen. En dat komt omdat zij hun beleid gewoon hebben aangepast. Aan de mogelijkheden die ze hebben. En, en, maar dat houdt wel in dat daar salarissen worden betaald. Uh, maximaal 2600 euro bruto in de maand en niet meer. Dan moet je je afvragen... is dat betaald voetbal waardig? Maar goed, ze overleven wel... en, en sluiten ook af met een positief resultaat. Dus het, en Daar is ook het, de, het achterland niet, niet heel groot. En toch overleven ze en hebben ze een positief resultaat. Dus het kan wel op het moment dat je je beleid aanpast... Ja. Um, kan je in ieder geval heel eind komen. Maar goed, dat terecht, is, je zegt 20 jaar lang is dat beleid al zo, meneer Herkens. Uh, en dan, dan zou dat ineens nu anders moeten. Dat, dat begrijp ik wel, dat daar vraagtekens bij gesteld worden. Van waarom, dan, waarom is dat dan niet eerder gebeurd? Ja, dat begrijp ik ook wel. Ik bedoel, uh, maar goed, ik zit anderhalf jaar bij deze club... en ja. ik zit nog maar uh, zes jaar als trainer in betaalde voetbal. Dus uh, die geschiedenis heb ik niet. Ik weet alleen dat er nu... ...in die anderhalf jaar tijd bij mij vijf directeuren hebben gezeten. Ik bedoel, dat soort uh, dingen die moeten gaan veranderen. Daar, daar zul je een structuur moeten neerzetten die gewoon een paar jaar ook echt werkt aan... Uh, ...nou ja, zoals FCO's bijvoorbeeld bezig is financieel. Nou ja, en dan denk ik dat de regio Veendam, want we hebben wel uh, 3000 toeschouwers... ...we hebben wel een achterland, de Heemshaven, uh, ja, noem maar wat op, uh, meeliften in de, in de stroom van Groningen. Dus ik denk dat het best moet kunnen, als je, je maar verstandig bent met z'n allen. Ja, wat gaat u de komende dagen doen? Houdt u de teller bij? Ja, op het moment ben je natuurlijk veel bezig met dat soort dingen, met acties ondersteunen. Ja. We gaan maandag natuurlijk ook blijfelijk naar het concert toe. Nou, gisteren heb ik me toch voorbereid op Excelsior, ben ik bij die wedstrijd geweest. Dinsdag beginnen we met de complete groep gewoon weer te trainen. Toch nog met het idee dat er een escape kan komen. Nou ja, zoals Danny aangeeft, mocht het dinsdag niet lukken, dan uh, zitten we woensdag uh, bij de curator en gaan we de contract opzeggen. Maar ik wil me wel aangeven dat die curator wel heel helder en duidelijk is geweest. Op het moment dat Vendam een doorstart maakt, uh, zit er ook een sluitende begroting voor het komende seizoen in. En zijn er een aantal uh, dingen in de begroting heel strak bekijken. Okay. Meneer Heerkens, ik uh, wens u uh, nou, uh, goede dagen. En dan, uh, nou maar hopen dat het dinsdag voor u uh, nou, iets moois uit de bus komt, toch nog. Om vier uur, hè, is het? Uh, dan, dan eindigt de beroep maken, ja. denk ik. Maar ja. uh, daarvoor moet het gebeuren. Oké. Okay. Dank u wel, meneer Herkens. Graag gedaan. Um, uh, uh, ja, is, wat is nou het grote probleem? Want we hebben het uh, nu over Veendam en jij zegt ook, ja, dat, dat is Veendam. En het, is, het zijn meerdere clubs geweest. Maar waar zit Denny Hef nou het grote probleem? Nou, wat, wat, wat, wat, wat Gert al aangeeft, um, uh, dat daar bijvoorbeeld al he, vijf directeuren de afgelopen jaren ja. werkzaam zijn geweest. Dus er is geen structuur uh, binnen zo'n uh, zo organisatie. En um, ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Je moet ook je, he, je, je uitgaven aanpassen aan de inkomsten die je hebt. En er zijn een aantal goede voorbeelden in betaald voetbal waar, waar dit soort clubs zich aan vast kunnen, kunnen houden. Dat het wel mogelijk is. Alleen je, je sportieve ambities moet je dan ook bijstellen. Uh, clubs hebben, uh, er kan, kan gedegradeerd worden uit de Juppel League. Het dus, is nog niet uh, verplicht, dus uh, amateurs willen nog niet. Dus eigenlijk is er van degradatie geen, geen, geen sprake. Dus is, Veendam zou ook de komende periode inderdaad een ander beleid kunnen gaan voeren. Hun ambities misschien uh, bijstellen, sportieve ambities, maar wel gezond worden. En je ziet dan FCO's, goed voorbeeld. Je ziet dan MVV uh, viel bijna om, hebben hun, uh, hun beleid aangepast. En die draaien gewoon weer goed mee. Dus het is mogelijk. Alleen in het verleden zijn er gewoon te veel uitgaven geweest. En dat, dat zit hem ook in spelersalarissen. He, dat, je, dat, je, dat je uiteindelijk in de problemen gaat komen. En, um, maar goed, er zijn goede voorbeelden. En ik denk dat echt dat, dat, dat Veendam zich daaraan moet gaan vasthouden. Ja. Dat, en dat er dan misschien wel mogelijkheden zijn. Maar en waar je dan die clubs ook nu over hoort klagen. Vooral in de Staden. Veendam staat overigens nog ineens in de Staden. Die staan nog tiende. Die staan nog maar over die eisen van bijvoorbeeld het aantal contractspelers. Wat er nu 16 is nog. Ja. Dat willen ze dan graag natuurlijk naar beneden hebben. En dan meer ja. op semi veropvindt. Ja goed, daar zou ook wel wat in kunnen zitten natuurlijk. Nou, maar ik vind, ik vind dat, ik vind dat, niet, niet, dat is niet de oorzaak van de problemen die er zijn. Alles oh, uh, goed dat je dat zegt. Vind ik mooi. Nee, nou, dat vind ik niet. Omdat, omdat als je gaat kijken naar 16 contractspelers... die uh, 1500 euro bruto in de maand moeten verdienen... Um, uh, als je daaronder gaat zitten... ja, dan vinden wij, ben je ook niet... niet, dat dan niet uh, uh, nee, dan kan je net zo goed gaan zeggen... van we maken er een, top, een extra toplassen van. En dat zie ik niet gebeuren. Deze, deze competitie heeft, heeft een functie in het betaald voetbal. Uh, alleen de clubs moeten ze het, het beleid wel aanpassen... aan de mogelijkheden die ze hebben. En je ziet het ook in de Eredivisie uh, jaren... dat men gewoon te veel heeft uitgegeven. De sportieve ambities waren dan heel hoog. En daar heeft men risico's uh, voor genomen. En, en, en in een tijd van crisis uh, word je daarop afgerekend. Ja, maar jij zegt, Henk, er kunnen er ook wel een paar af. Zijn er dus eigenlijk nog gewoon twee te veel? Er zijn er nog te, als je, als je twee, die 32 van Henk Kessler en ja. nogmaals, dat lijkt me een heel reëel aantal voor een land als Nederland. Dan moeten er nog twee af. En ja. uh, voor, voor echt de gezondmaking van het voetbal. En ik begrijp wel dat, dat Dini dat hier niet gaat beamen. Dat begrijp ik ook wel. Maar iets achteraf, sorry, dat ook. Ik bedoel, dat is. Uh, ja, als ik weet pas, niet of dat de reden is. Ik weet niet of dat de reden, is, uh, of reden zou zijn om gezonder betaald voetbal te hebben omdat je dan dit, dit soort clubs, die, die, die dat toch niet kunnen volhouden, kennelijk. En ja. in de staat van de eerste divisie is het, moet het nog veel erger zijn qua uh, schalen als keukenmeester. Dat je daar dan langzaam van verlos wordt. En dat je gewoon een reëel aantal clubs. Ik bedoel, het is nog maar. ja ik, heb het allemaal, ik weet het niet, ik heb het opgezocht. Maar het is nog maar drie jaar geleden, 2009. Hadden we twintig clubs in de eerste divisie. Dat is toch te belachelijk voor woorden? En daarom: dit is alleen maar gezond. En nogmaals, als het nu Veendam is, dan is dat heel vervelend voor de mensen in Veendam. Maar ik denk toch, in, in brede gesproken, uh, Veendam is er nu niet pineus, maar er moeten er gewoon nog wat, wat af. En daar is dit er alleen van. Ja, maar ik denk dat als je gaat kijken naar de faillissementen, dan zie je inderdaad bij Veendam dat het jarenlang uh, al niet goed gaat. Of is gegaan. Je ziet bij AGOV dat, dat er geen goed beleid is gevoerd afgelopen jaar. Je ziet bij. He, RBC ziet he, bij het banbeleid, je ziet oh. bij Haarlem dat er geen achterban is. Dus elke, elke elk faillissement heeft een, een, een achterliggende reden. En, um, en dat hoeft niet de complete financiële situatie in de Jukkeliek -le te zijn, absoluut niet. Ik denk dat het niet te maken heeft met het aantal BVO's wat je in de. In de... Juppeliek zou moeten hebben. We gaan ja, volgens die regering kan je wel 40... We uh, gaan straks verder, toen. doen. We gaan straks verder. En dan komen we ook bij het Nederlands Elftal. Tot ja. straks, na vijven.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 Met morgenavond Marietje Schaken tussen 7 en 8. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.